Met het Bij een zelfmoordaanslag in een kerk in Alexandrië zijn zeker zes doden en ruim 60 gewonden gevallen. Het is de tweede aanslag in een paar uur tijd in Egypte. Vanochtend explodeerde er een bom in een koptische kerk in Tanta, in het noorden van het land. Daarbij kwamen volgens de staatstelevisie 21 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Vandaag vieren christenen, ook in Egypte, palmzondag. In december vielen bij een bomexplosie in de koptische kathedraal in Cairo 25 doden. Die aanslag enkele weken voor kerst werd opgeheist door islamitische staat. Koptische christenen vormen een kleine minderheid in het islamitische Egypte. De verdachte van de aanslag in Stockholm is volgens de politie een afgewezen asielzoeker. De 39-jarige Oezbeek vroeg in 2014 een verblijfsvergunning aan in Zweden. Die werd vorig jaar afgewezen. De politie was op zoek naar een man om hem het land uit te zetten... Hij zou sympathieën hebben voor extremistische organisaties, waaronder islamitische staat. Naast de afgewezen asielzoekers zijn nog vijf mensen aangehouden in verband met de aanslag. Zij zitten nog vast. De dodelijke slachtoffers van de aanslag met een vrachtwagen zijn inmiddels geïdentificeerd. Het zijn een Belgische vrouw, een Brit en twee Zweden. Bij kamp Amersfoort is vanmorgen de massa-executie van 77 Sovjet-soldaten in 1942 herdacht. Het is vandaag 75 jaar geleden dat de nazi's de soldaten uit de Sovjet-Unie met neksgroot om het leven brachten. Rond het monument bij kamp Amersfoort waren vanmorgen kaarsjes aangestoken voor de slachtoffers. De 77 maakte deel uit van een groep van 101 Sovjet-soldaten die in september 1941 naar kamp Amersfoort waren afgevoerd. De marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Marius Kimutai. Hij liep een tijd van 2 uur 6 minuten en 4 seconden. Abdi Nagyé was de eerste Nederlander. Hij liep onder de, onder de 2 uur en 10 minuten in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is 16 tot 21 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Eenbrug over 6 kilometer. Een ongeluk op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkenveen en Knopend Honen 4 kilometer. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden loopt het vast op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Sloten en knopende Hoek 6 kilometer, reken op een kwartier vertraging. Dit weekend is namelijk de A9 Amstelveen richting ook maar dicht. Veel mensen rijden om via de A4 en de A5. Op de A16 Breda, Rotterdam, voor de Van Briden-Noordbrug 3 kilometer. Daar was een ongeluk. Op de N200 Amsterdam richting Halfweg. Tussen de aansluiting met de Ring Amsterdam en Halfweg 10 minuten vertraging. Dat zijn voor een deel ook omrijders. Drukte richting de Boddenstreek. Vooral op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom 3 kilometer, reken op drie kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zonnige zondagmiddag in Zandvoort. En er hoort ook zonnige muziek bij, natuurlijk. Vandaar deze gedraaid: Santana en Corazon Espinado. Ja, het is 8 over 2. In Zandvoort, een goeiemiddag. Ruim 17 graden op dit moment in Zandvoort. En in het zonnetje nog veel warmer. Dolly, goedemiddag. en goedemiddag, Rob. En goedemiddag luisteraars. Wat fijn dat u weer bij de radio bent gebleven of de radio onder de arm heeft meegenomen naar een gezellig warm plekje. En wij in weer binnen.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 I bet she smell like you every day. Het begint het weekend altijd heel erg goed. Op de vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met de Euro Breakdown. En daarin uh, presenteert Maurice Bilder de 40 beste plaat van Europa. En ook deze staat daarin genoteerd door de nieuwe single van Ed Sheeran en Shape of You. Dit is ZFM Zandvoort. Ja, en zo dadelijk gaan we het uh, Zamfords nieuws uh, in het kort met je doornemen. Dus blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio. CfM Zomvoorts. Dit zien jullie lopen nu. in gulstress van half van... Ja, dat weten we wel, hè. De meisjes willen het gewoon altijd naar hun zin hebben. En volgens mij had jij het gisteren ook naar je zin op het uh, kerkplein trouwens. Echt wel. Ja, de meiden die hadden het vreselijk naar, uh, naar hun zin. Het was supergezellig. Ja, het zesde Open uh, Softs Kampioenschap Aardappelschillen vond daar plaats. Ja, ja. Weer georganiseerd door uh, het plein en... Uh...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 de bon van het plein voor friet voor vier personen. Dus uh, als je vanavond met mij uit eten wil... dan weet je wat je krijgt. Nou, uh, in ieder geval... Het is zondag, hè? Ja, ja tuurlijk. God. Maar in ieder geval... Um, wat was ik nou? <lacht> <lacht> Meteen nee, de kluts kwijt. Het het ja. Dus, ja, nee, dus één aardappel. Maar het gekke is... dan, dan, dan gaat die spanning gaat stijgen, hè?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 Blijft een mooie combi, hè, deze? Cleen net samen met Jean-Paul en Rockabye. Een plaat uit de hitlijsten van dit moment. En ook onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. Daarin staat die genoteerd en geheel terecht, natuurlijk. De weer Zo, het is uh, bijna half drie, Dolly. We zijn ja, benieuwd ja. wat het weer de komende dagen gaat doen. Nou, nou, ben je er echt benieuwd naar? Ja, ja, ja. Volgens mij zegt de... je straks van, dat had ik niet ongewezen. Blijven we dat weer houden. Nou, ik ga het je vertellen.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 ja, het spijt me, helaas kan ik er geen uh, beter weer van maken. Maar misschien daarna weer. We wachten het gewoon. Wie af. weet? Ja, zo is het. Het weer is <laughs> te lezen op uh, www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie je de voor En de volgende keer meer weer bij CFM.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 Het was een echte eendagsvlieg. Deze groep Tambourine met High Under the Moon. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 via Ziggo. you control yourself any longer. Come on, your body, baby. Do that you control yourself any longer.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 Helaas, ja, uh, Almodjot. Ja, helaas, ja, ja. helaas. Ja, je kan niet alles hebben. Zo, of, je gaat, of je gaat naar Spanje, of je blijft thuis en je moedigt Groningen aan. Ja, ja. ja, dat, ja dat kan ook. <laughs> nou, ik denk dat hij uh, dat, dat niet doet, maar gewoon lekker naar Spanje gaat. Gelijk, en gelijk heeft die. hij. Ja, voor en dan, uh, de, ja, de vierde wedstrijd uh, van uh, gisteren, zaterdag. Coët Eagles tegen Heracles Almelo. Daar werd het 1 uh, tegen vier. Hoezo? Hoezo, Almelo. <laughs>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 En, ja, uh, en dat dan, dan is de eer natuurlijk weer... Komt het weer net zo uit, in de mine mutten... Nou mag Rob het mooie nieuws brengen... Wie er nou gescoord heeft. Ik wist het echt niet hoor, dat het zo uitkwam. Jawel, Ik wist je het hebt echt, je nee, het nee, zitten. Nee, jawel, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, Nou goed. Daar komt-ie aan. Rob, uh, Rob, Rob, Dolly, Dolly, Dolly, de wedstrijd vanmiddag om half drie gestart is. Pek Zwolle tegen Feyenoord. Ja? Pek ja, ja. heeft gescoord. Daar staat het op dit moment 1 tegen 0. Het dus wordt spannend. Werk aan de winkel voor, voor Feyenoord om ja. de kop te behouden natuurlijk. Ah, zonder meer. Ja. ja. Nou, dat wordt spannend. We gaan het in de gaten houden voor u. En mocht er weer een uh, verandering zijn, dan melden we dat toch tussendoor wel even. Zeker, hè? Want dat zeker, Want is wel heel spannend. Zeker. Ja. Oké. Okay. En dan? Nou, meer wedstrijden hebben we niet. Jawel, FC Utrecht dan... tegen FC 20. Oh, wacht, sorry. Ja, ja. Oh, je zat is... op bij ja, te wachten. Ja, ja, Ik denk, ja, ja. dat blijft het stil ineens, ja. <laughs> wel opletten te pierik, hè. <laughs>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 But leave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 Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd Mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet om mij als de klok klaar, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. als ik daar lig, in vrede, zing deze dan nog een keer. Je bent een mirada, me inamore, en met een amante me ontwikkeld. Een inocente van een vrouw, Pero Shane no ayuda a mi secreto, non te costativo, è secreto, domino por la capo, me sento ennamorato, me siento enamorado. ja ik mis jazmijn daarheen Su vida, y esta buscando un salid, ay, esta vive enamorado, pensando su vida tan fracas. No, lleva de anguera sin razón, manera a sombra, ya estagué vela recordar, botí su vida domina, botí su vida domina. enamorada Lekker hapje erbij. Heerlijk, heerlijk, Dolly. Ja, wij kietelen ons ja, zelf wel. Ja, goed verzorgd hoor, vandaag uh, in de studio uh, bij CFM. Doet ja, Albert ja. Jan nou nooit, hè? Gewoon voor Lekker mij. Lekker plakje worst dus, en uh, oh, <laughs> een stukje kaas. Oh, oh, oh, oh. Heerlijk. Okay.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 En die bestuurders die ontvingen een procesverbaal en een WOK-status. Ik weet, Wok. weet je, Wat is een WOK-status? Wacht op keuren. Wacht op keuren. Ik dacht al, jongen, moeten ze nou naar zo'n Chinees? Of wat <lacht> moeten ze? Een WOK-status, ja, weet ik veel. Uh, iets wat je nog halt of zo. Nou goed. Dus die voertuigen die zullen opnieuw gekeurd moeten worden uh, voordat ze weer de weg op moeten.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 Als we het dan toch even over het verkeer hebben, misschien even een handige mededeling. Want uh, vanaf morgen, 7 uur s avonds, tot aan donderdag uh, april, 7 uur s ochtends... gaat de herenweg helemaal dicht in Heemstede tussen de Rijnlaan en het Manpadslaan.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 zeggen. wat wil jij zeggen? Er kwam wel geluid uit, alleen ik verstond het iets. Nee, dat is een blokkade op Ja, lekker, lekker, lekker. Nee, in de wedstrijd van uh, Feyenoord is uh, inmiddels gescoord. En wel door Feyenoord. Ja, dat wilde ik dus zeggen, liep Kijk, Feyenoord heeft gescoord. Ze zijn weer terug aan het komen. Ja, de Feyenoord 2 uh, tegen 1. Eensmakelijk. Ja hoor, dankjewel.